Na de jager volgen premier Rutte en minister Opstelten. De laagste score is voor minister Hille van Defensie een 4,7. Opmerkelijk is dat 1 op de 8 kiezers denkt dat Geert Wilders minister is. Van de PVV-stemmers denkt zelfs 1 op de 3 dat.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 ANWB-verkeersinformatie een file op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen knooppunt Deil en Zalbommel 2 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Delft tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 2 kilometer. En de A10 ring Amsterdam de Nieuwe Meer richting Koenplein. Daar staat tussen Geuzeveld en afrit IJmuiden ook 2 kilometer. Dat komt allemaal door wegwerkzaamheden. En dan op de A6 Lelystad richting Muiden. Daar is bij Almere Haven de afrit dicht. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Goedendag. Ja, Het, het is dus een beetje een raar begin eigenlijk... dat je een uitzending van Casa Luna begint met, uh, met meldingen. Maar goed, ook, ook dat gebeurt dus af en toe. Um, ik heb in een, uh, in een grijs verleden uh, nog wel eens wat uh, kroegen van binnen gezien... omdat ik in beentje speelde. En als je in een beentje speelt, dan uh, kun je optreden... En... Die lucht die daar hangt, dat is de lucht van verstraald bier. Dan loop ik hier net uh, de ruimte van Kaasloenen binnen. En verstraald is het niet, maar ik ruik wel bier, in Kempen. Ja, en dan zijn de flesjes nog niet eens open. Kun je nagaan. Dus nu, nu ruik ik het al. Maar misschien komt het ook wel omdat jij hier mijn gast bent. Morgen uh, beginnen de oktoberfesten in, in uh, Duitsland, in München. Uh, en dat leek ons een hele leuke aanleiding... om eens een, uh, een uitzending lang over bier te gaan hebben. Dat is een heel goed idee. En toen kwamen we bij jou terecht. Rick Kemper, je bent bierimporteur. Je bent bierkenner. Uh, normaal gesproken vraag ik aan mijn gasten wat wil je drinken. Maar het is nu een beetje de omgekeerde wereld. En ik vind het ook wel heel leuk, want je hebt allemaal bier meegenomen. Uh, dus dit, dit, dit opent op zich de mogelijkheid dat jij nu zegt... Frank, wat wil jij drinken? Nou Frank, wat wil je drinken? <laughs> Want je hebt allemaal prachtige dingen meegenomen, geloof ik. Het is niet het bepaalde standaardrepertoire, hè, dit? Nee, wij, uh, de bieren die ik heb meegenomen zijn niet, zeg maar, de Pilsners. Het, het meest gedronken biertype van deze wereld. Maar ik heb een dwarsdoorsnede meegenomen van mooie, exemplarische, speciale bieren. En als ik je zou mogen aanraden waar we mee zouden kunnen beginnen... thema oktoberfeesten, zou ik toch met een Duits hevenwijs bier willen beginnen. Dat is, dat is een mooi instap. Want jij, jij denkt ook, zeg maar, uh, alsof je een maaltijd samenstelt... zo denk je ook over bieren, hè? Ja, zeker. Zeker als je op een avond bieren gaat proeven. Uh, en daar kunnen nog wel eens hele verschillende bieren in voorkomen. Licht alcoholisch, zwaar alcoholisch, weinig op, veel op. Dan zoek je wel naar een mooie opbouw daarin. Er zijn bieren die zijn zo indrukwekkend... dat ze daarna alle bieren die je daarna gaat drinken overbodig maken. Of die, die proef je niet meer, zoals dat bij wijn trouwens ook is. Als je met een, met een zware rode wijn begint... moet je daarna niet meer aan een lichte rode beginnen. Dan kun je hem niet meer goed proeven niet meer goed waarderen. Maar met, met, met bier denken wij toch vooral in, in, in massa, in tanken, toch? als dan Jammer, bier gaat het, Jammer is dat. Ja, weet ik niet, ja. Nou, dat vind ik wel jammer, want uh, laten we heel duidelijk zijn... Pils is het meest gedronken bier ter wereld en uh, is heerlijk voor wat het beoogt. Het is een dorslesser, een, een snel, gemakkelijk bier... Uh, dat overigens ongelooflijk moeilijk te maken is... maar het is niet het meest complexe, het meest smaakrijke bier dat je vinden kunt. En... Pils, Pils is een bier wat door de Tsjechen ooit bedacht is, uh, uitgevonden is... Ja. Uh, en waarom is dat moeilijk te maken? Nou, het, is een, het, het, het brouwproces van uh, pils laat geen enkele ruimte voor foutjes toe. Sterker nog, um, je, als je daar ook maar één ding verkeerd doet... dan kun je het meteen weggooien. Dan is het klaar klaar afgelopen uit. Heel veel bieren die niet tot het pilstype behoren... daar heb je nog heel veel momenten in waarin je een foutje kan wegmoffelen... of met een extra handje kruiden of het langer laten rijpen... of andere dingen doen. Kun je, kun je dat allemaal nog wel rechtzetten? Bij pils volkomen uitgesloten. Pilsbrouwen is het moeilijkste dat er is. Dus één foutje en je kan een heel groot vat uh, kan je weggooien. Afhankelijk van hoe grote brouwerij is. Maar ja, inderdaad, zo is het. Uh, uh, uh, uh, bier is een verzamelwoord. Ja. Een containerbegrip. Dus pils is een bier, maar bier is geen pils. Precies, je zegt dat helemaal goed. Alle pils is bier, maar niet alle bier is pils. En dat is nou wat ik vanavond uh, wilde laten proeven aan je. Er zijn zoveel andere mooie bieren dan pils alleen. Wij, wij hun stephaner, zo heet het. Wijn Stefaner, ja, die heb ik voor je meegenomen. Wajen Stefaner, oh ja, pH is natuurlijk een F. Wajen ja. Stefaner. Het eerste wat me opvalt is dat het niet koud is. Het is niet super koud meer, ik heb het uit de koelkast meegenomen. Uh, toen was het nog uh, koelkast koud, maar dit zijn ook niet bieren... die je zo super koud hoeft te drinken. De, uh, de smaak komt eigenlijk pas echt los op een temperatuur... zo tussen de 8 en de 12 graden, even afhankelijk van het bier. En ik geloof dat de temperatuur waarop de flessen nu staan... ideaal is voor wat wij allemaal nog gaan doen vanavond. Dit, dit, dit zal een graad of 15 zijn, 16? Nee, dat, dat, dat, dat lijkt warmer dan het is, hoor. Maar uh, zullen we het gewoon eens gaan ja, proberen? Ja, nee, zeker. Op, Ik ben, Ja, Het is een uh, vrij uh, forse fles. Ja, die Duitsers die houden niet van het uh, <laughs> benauwde. Dus die drinken graag een, uh, een fles in half liter formaat. Dan moeten deze niet al te ruw uitschenken, want dan schuimt hij als een dolle. Dat doe je dus heel voorzichtig, schuim glas... <laughs> Leuk, ja, we houden hem mooi schuin en dan probeer ik zo meteen. Want het gist zit nog in dit bier, daarom heet het ook Heven Weisbier. Dat aangeeft dat het. Het ziet eruit als wit bier. Maar het is ook wit bier? Is... Dit is de moeder aller wit bieren. Wij kennen wit bier vooral als uh, een bier dat uit, uh, uit België komt. Hoegaarden is het, uh, het meest bekende merk dat uh, eigenlijk dit type weer terug op de kaart heeft gezet in de jaren 60. Het biertype was eigenlijk compleet uitgestorven. Uh, en een hele dappere brouwer, Pierre Celis, die uh, durfde het aan om het toch weer te gaan brouwen. En heeft daarmee eigenlijk deze biersoort van de ondergang gered. Maar dat is niet een typisch Belgische biersoort. De oorsprong ligt heel duidelijk in, uh, in Duitsland. Uh, en daar zit wel weer een grappig verhaal aan. Wij noemen het witbier. Het, het heeft ook wel iets van wit. Maar het betekent oorspronkelijk, Weizenbier betekent tarwebier. Tarwebier? Ja. Nou, dan kun je wijs met dubbel S schrijven of met, of met een ringel S of met één S. Met één s is het witbier, met dubbel S is het uh, tarwe. Oh. En dat is een Babylonische spraakverwarring. Het is een vertaalfoutje, ja, exact is dat zo. Ja, het is, betekent tarwebier. Maar de Duitsers noemen het inmiddels ook wijsbier. Met een ja, dubbel S. Dus, maar dus juist in de bedoeling als zijnde tarwebier en niet als zijnde witbier. Dat dat toevallig ook een witte kleur heeft, dat is duivels. Uh, ja, maar het is meer troebel, troebel dan wit, toch? Het is, het, is het, is, het is troebel omdat het ongefilterd is. Het, uh, het witte komt van de redelijk bleke tarwemout. Er zit heel veel tarwe in dit bier. Um, en dat wordt op een niet al te hoge temperatuur, wordt, wordt, wordt dat gedroogd, de, de, de korrels die we gebruiken voor dit bier, en dat behoudt dus nog een hele bleke kleur. Alle vaste bestanddelen die in het bier zitten, worden er niet uitgefilterd, en dat doen we bijvoorbeeld met pilsners wel, daarom is het zo kraakhelder. Um, Heven-wijs, wat ik net al zei, betekent dat het, het gist ook nog in het bier mee zit, en dat geeft die troebelen, ja, bijna melkachtige kleur aan het bier. Riekempen, de de schuimkraag begint te zakken. Dan, zal, dan, dan moet je even een zwinkeltje aan je glas geven. Een zwinkeltje? Ja. Even, even een, een rond, rond Ja, ja. Oh, dan komt hij weer. Heel ja. goed. En nu, vooral proeven natuurlijk, toch? Nou, eerst eens ruiken. Je, je hapt er, er lekker in. Ja. Ja, het is, het is, over, het is absoluut overduidelijk witbier. Maar wel wat, wat, uh, wat, wat, wat, wat, wat, uh, wat duidelijker maakt dan de meeste witbieren. Ja, de meeste witbieren die in, uh, in Nederland of België gebrouwen worden... daar hebben ze de neiging om veel met smaaktoevoegingen te werken. Koriander, uh, citrusschil, uh, sinaasappelschil. Uh, ja, ik dacht in Duizend... dat een sprookje was, maar in wit bier, veel witbieren zit dus inderdaad uh, een beetje sinaasappel. Ja, ja absoluut. Of, of koriander, of, uh, of lemon peel, hoe noemen ze dat? Of... Uh, um, um... Uh, e echt de, de, de, de bittere sinaasappelschil wordt er ook in gebruikt. Oh, sorry, de bittere sinaasappelschil wordt er in gebruikt. Maar dat is dus alleen bij de Nederlandse en de Belgische brouwers. De, de Duitsers mogen het niet. Die hebben het Reinheidsgebod. Het Reinheidsgebod stelt heel duidelijk... dat je alleen water, granen, hop en gist mag gebruiken... bij het bereiden van bier. En dus geen enkele kruiderij of andere smaaktoevoegingen... doen ze dus ook niet, want zo braaf zijn ze... Uh, maar ze zijn in de loop der eeuwen zich wel toe gaan leggen... in het verbeteren van bepaalde gistculturen. Die geven namelijk ook hun eigen smaak weer aan het bier af. En ik denk als je nog even aan, aan deze ruikt... dat je echte aromas van banaan, persik... misschien een vermoeden van appel eruit kunt halen. Nou, ik heb een buitengewoon grote neus. Maar helaas do do doet hij dat dan weer niet. Dat is een, een prestatie van formaat, zullen we dat maar zeggen. Ja, ik, ik ruik dat weer niet, nee. Wat ruik je dan wel? Ja... Ja, ik ruik vooral dat, ik herken het als witbier. Ik zou zeggen, daar houdt, ja, als je zegt... Ja, dan is het waarschijnlijk dus de tarwe die je, er, die je eruit haalt. Is dat de tarwe, is dat het meest, meest duidelijke geur? Nou ja, het is het hoofdbestanddeel van, van, van het beslag van dit bier. Dus als die geur je bekend voorkomt, dan moet het haast dat wel zijn. Ja, wat grappig. Maar jij ruikt, jij ruikt ook echt de... Jij kunt banaan erin ruiken... Ik vind het heel knap hoor. Trouwens, voor jou is het misschien heel voor de ontwikkeling. Het is ook niet de eerste keer ik dat ik deze toevallig ruik. Maar. Nou ja, geur... nee, maar goed. Maar het is, het is wel, een, wel een vak apart, zou ik maar zeggen, om dat te ontwikkelen. Ik, ben, ik zal vast wel andere talentjes hebben. Ik heb ze nog niet ontdekt. Maar dit ruiken dat allemaal herkennen, dat, dat is niet zo. Ja, maar dat, dat heb je dan misschien toch wel bij andere dingen die je eet of, ja. of, of, of drinkt. Dat je daar bepaalde geuren of smaken. Uh, geur en smaak hangen natuurlijk heel dicht bij elkaar uh, aan. Uh, dat, je die, dat je die smaak is op een gegeven moment. Ja, tot op zekere hoogte wel. Ik geloof dat het levendeel van het proeven... Uh, dat je dat met je, met je geurvermogen doet, met je neus doet. Uh, overigens, het oog speelt ook een heel belangrijke rol. Hè? Uh, want als je dit zou proeven, geblinddoekt... dan is er nog een opgave om echt te komen tot, tot die smaak. Hoor. Probeer ketchup maar eens thuis te brengen... als je niet ziet dat het ketchup is, bijvoorbeeld. Wat grappig, nooit aan gedacht. Ja, dat zou heel moeilijk kunnen zijn. Ja, probeer het maar eens. Over oh, het grappig. Ja, dat is eigenlijk wel een leuk, leuke opgave. Goed, we gaan, we gaan het een uur lang hebben over bier. Sterker nog, we gaan het twee uur hebben over bier. Want jij blijft straks ook hier. Als ik het in twee uur. Ik vind het hartstikke leuk. Dat betekent dat we ook straks met u, de luisteraar. over bier gaan praten. Uh, u kunt vragen stellen aan Riek Kempen. We gaan het hebben over de historie van bier. We gaan het hebben over de verandering van biersmaken die er geweest zijn. Uh, ik zeg nu alvast dat u, u. kunt nu alvast bellen als u dat wilt. 0800 1121. 0800 1121. Uh, verhalen over bier vind ik ook heerlijk om te horen in twee uur en, en nogmaals, Rick Kempen, die blijft erbij zitten. Dus uh, we kunnen... Uh, uh, nou, het is eigenlijk wel een prima opmaat naar het weekend uh, zo. Ja, dat dacht ik wel. Dit is een mooie vrijdagavondopstelling. Ja, toch? Ja. We hadden het heel even net over... Um, over bier versus wijn. Uh, daar is de grote wijn is chic. Wijn hoort bij uh, culinaire hoofdstandjes, uh, bij, bij, bij goede restaurants, uh, bier heeft de naam Ordinair te zijn, voor de massa te zijn... Uh, en om de bulk. Het gaat om veel bier drinken. En, en toen zei hij, dat is jammer. Ja. Wat is nou de oorsprong van die... <coughs> ordinaire bijklank die er aan bier zit? Bij bier zit. Dat is een hele goede vraag. Daar heb ik zo 1, 2, 3 geen antwoord op. Behalve dat zoals voorheen tennis een elitesport was... Uh, uh, en dat dat nu niet meer is... wijn voorheen eigenlijk alleen maar gedronken werd... door de gegoede burgerij, mensen die... Uh, die wat in de melk te brokkelen hadden financieel gezien. Bier was uh, zeker in de middeleeuwen de enige drank die je dronk. Sterker nog, laten we niet vergeten dat mensen in de middeleeuwen... geen water dronken, want dat was te vervuild. Daar ging je maar dood van, daar kreeg je cholera van... en allemaal andere enge ziektes. Uh, en elk huishouden brouwde bier. Dat was dan geen bier zoals wij dat nu kennen van 5% of meer. Maar dat was een vrij licht alcoholisch tafelachtig bier. En daar dronken tot en met de kinderen aan toe... Dronken daar. 4, 5, 6 liter per dag van. Maar licht alcoholisch betekent het dan 1% of minder? Ja, in die orde van grootte moet je het zien. Misschien dat het 2% is geweest. Ze zullen het zelf niet eens geweten hebben. Ze dronken het overigens ook niet eens zozeer omdat er alcohol in zat. Maar ze dronken het omdat ze er niet ziek van werden. Het grappige was dat ze natuurlijk geen enkel benul hadden waarom ze er geen, geen ziekte van kregen. Maar in het brouwproces, in het maken van bier, kook je de hele boel. Dus ook het water. Dus de bacteriën gingen dood. Nou, die waren nog niet ontdekt in die tijd. Maar zou er wel uitgevonden, als je dit dronk, ben je niet ziek... ...dronk je water, had je wel een probleem. Kortom, iedereen dronk bier. Maar liters per dag? Liters per dag. Uh, dat betekent dat een groot deel van de mensheid in de middeleeuwen... ...hier uh, gedrogeerd rondliep. Nee, want dat zeg ik net al. Uh, het alcoholpercentage lag, lag aanmerkelijk lager dan nu. Jawel, maar ik kan niet zo goed in hoofd rekenen... ...maar als je 4 of 5 liter per dag reken, uh, drinkt en er zit 1% in... ...dan hakt dat er toch al met al toch behoorlijk in, lijkt me. Ja, maar goed, als je 5 liter drinkt van 1% alcohol... ...en tegenwoordig zit er gemiddeld 5 in 5% uh, bier. Uh, aan alcohol gemeten, dan zou je terugkomen op één liter gemiddeld genomen. Nou, dat zijn vier glaasjes bier. Daar word je nou niet echt heel erg dronken van. Zeker niet als je in aanmerking neemt dat je dat over de hele dag drinkt. En uh, nee, dat, dat alcohol die je uiteindelijk binnenkreeg... zal niet iedereen hier uh, zingen en dansen op de straat hebben doen gaan. Dat geloof ik helemaal niet. Hoeveel drink je zelf eigenlijk? Te veel. Ja, hoeveel? Uh, ja, ik kan het niet laten om al het lekkers dat het op mijn pad komt te proeven. Dus er zitten dagen bij dat ik misschien wel tien verschillende bieren proef, drink. Maar want... dat, dat is dan echt ook een heel flesje of een heel glas? Of ja, ik, ik heb er een broertje dood om het weg te gooien als ik het uh, geproefd heb. Sterker nog, uh, dat zit ook bij, bij het verschil tussen bijna wijn en bier weer inbegrepen. Uh, wijn proef je en spuug je uit en dan begin je weer aan wat nieuws. Ja. Maar om bier goed te kunnen proeven, moet je het doorslikken. Want een groot deel van het rijke smaakpalet van bier bevindt zich achter op je tong, achter in de mond... Om dat dus goed te kunnen waarnemen, het spijt me, maar je moet het doorslikken. Maar dat is dus een verschil met wijn? Ja, absoluut. Eén van de vele verschillen met wijn. Want wijn, de smaak van wijn, vormt zich voor in je mond? Uh, het leeuwendeel van, van de smaak van wijn proef je aan de zijkanten van de tong, voor op de mond. Geurt nogmaals, dat maakt niet zo heel veel uit, dat proefje, uh, dat, dat komt altijd wel mee. Maar de bittere elementen die in veel bieren een rol spelen en in wijn veelal ontbreken, ja, die proef je achter in de mond. Je bent hier uh, om dat morgen de Oktoberfest te beginnen. Uh, daar ben je zelf nooit bij geweest, geloof ik, hè? Bij de Oktoberfest in München niet, maar ik heb menig Duitse bierfeest wel mee mogen maken. Zitten grote verschillen tussen de Oktoberfesten en andere Duitse bierfeesten? Nou, de schaalgrote en de hoeveelheid toeristen die erop afkomen. Maar voor de rest gaat het toch nog steeds om een, een mooi geëvolueerd oogstfeest. Uh, en de goede oude traditie om het nieuwe brouwseizoen in te luiden... door de oude voorraad op te drinken, plaats te maken voor de nieuwe bieren. We gaan even Niels uh, Homans erbij halen. Niels Homans uh, heeft een, een, een, een webwinkel in allerlei uh, spullen die te maken hebben met uh, de Oktoberfesten. Niels Homans, goede nacht. Ja, goede nacht. Uh, jij bent daar dus ook elk jaar, begrijp ik, Niels? Nou, de afgelopen twee jaar, uh, helaas niet meer. Omdat ik het veel te druk heb met de spulletjes die ik inderdaad online verkoop. Dus, dan, uh, dus de afgelopen twee jaar heb ik moeten, moeten verzaken. Maar ik denk de afgelopen tien jaar daarvoor dat, uh, dat ik één keer gemist heb. Wat is er zo bijzonder aan wat er gebeurt in München? Ja, het is ontzettend gezellig. Het is een verbroedering van, van, van, van, ja, van een heleboel mensen, een heleboel nationaliteiten ook. Uh, die allemaal uh, ja, het gewoon gezellig willen hebben. Ik vergelijk het wel vaak met uh, Nederland uh, in tijden van een voetbaltoernooi. Uh, dan uh, staat ook iedereen gezellig in de kroeg. En uh, ja, maakt het niet uit met wie, uh, met wie je voetbal staat te kijken. Uh, iedereen sluit elkaar in de armen als er een doelpunt gescoord wordt. Nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde sfeertje wat ook op zo'n oktoberfestie is. Maar ik, ik, ik zie, ik zie uh, beelden voor me van, van uh, grote tenten... met duizenden of zelfs tienduizend mensen achter tafels. Uh, wat valt daar te verbroeden? Ook trouwens, en ook, ook dames in... Uh, uh, ja, uh, onderscheidende kledij, zou ik maar zeggen. Ja, ja die lopen ook... Het is natuurlijk al het beeld, hè, dat er alleen maar hele dikke Duitsers zitten. En uh, uh, die ontzettend hard lopen te zuipen. En dat het eigenlijk uh, maar één grote, ordinaire bende is. Nou, dus er lopen ook vast wel dikke Duitsers rond. En dan wordt, uh, wordt ook wel doorgedronken. Maar het is vooral, uh, het is vooral heel... Uh, de, de, sfeer, de sfeer is gewoon fantastisch. En, en die vermoeding, uh, dat zit er nog in gezellig uh, meezingen met uh, de orkestjes? Ja, dat is, dat, is, dat is de muziek. Nee, kijk, het de, de, is een dag lang, hè, zo uh, als je daar naartoe gaat. Ik bedoel, s ochtends om negen uh, om uur gaat de tent al, uh, al open. Uh, en die gaat s'avonds om elf uur dicht. Nou, dan zijn dus mensen die gewoon s ochtends om negen uur voor de deur staan. En uh, s'avonds om elf uur uh, uh, naar buiten gaan. En gewoon de hele dag in zo'n tent zitten. En behoorlijk toetje, toetje, toetje boer zijn dan, of niet? Nou ja, het eind van de dag is toch klaar, uh, is toch wel <laughs> tijd, ja. <laughs> Zijn er veel Nederlanders die die kant op gaan, nieuws. Ja, er zijn heel veel Nederlanders. Als je, als je kijkt qua, qua buitenlanders, uh, dus qua niet-Duitsers die daar rondlopen... zijn er Nederlanders en de Italianen. Er zijn wel de, ja, de, de, grote, de grote groepen buitenlanders die er rondlopen. Maar je ziet ook uh, ja, Japanners, Chinezen, uh, Australiërs, Canadezen. Het is echt... Maar is het ook een commercieel feest geworden? Ik bedoel, is dat een... een... Ja, dat is het wel geworden. Ja? ja? Ja, dat maakt het niet minder leuk... Maar wel duurder. Ja, ja, die ja. mensen... De duurder, mensen staan wat? er wel een slaatje uit. Hè? Ik bedoel, de, de hotels zijn een keer zo duur, de taxis zijn een keer zo duur. Je, je betaalt inmiddels voor een, uh, voor een liter bier, want alles gaat er in liters. Dus je kan, je kan niet eens een half liter bestellen. Dus een liter bier betaal je dat ik, tegen een 9 euro. Zo. Dus, uh, maar goed, als je zegt, van, goh, doe, maar eventjes, uh, doe maar even een frisje tussendoor... Ja, dan krijg je ook een liter cola voor je neus. <lacht> ook voor 9 euro. Ja, dat weet ik niet meer. Maar uh, ja, dus alles gaat er, uh, alles gaat er in grote, grote hoeveelheden. Goed. Um, jij gaat er weer naartoe? Ik ga er niet naartoe. Dit jaar nee, ook niet? Oké. Okay. Okay. Maar uh, wat je dus merkt is dat het, dat, dat, dat het fenomeen Oktoberfest uh, inmiddels ook populair is. Dat ook een heleboel andere Duitse steden, maar ook Nederlandse steden... ook uh, ja, hun eigen Oktoberfest organiseren. Dus... Uh, dus is altijd eind oktober, dat is altijd een mooi alternatief. Dan staan twee van die tenten die ook in München staan, die bouwers in Hannover op. Dus ja, uh, dus dan, uh, dan, ga, dan ga ik daar maar naartoe. Het is iets minder druk, maar ja. toch als je binnen zit, ja. Het is, het is geen München, maar als je binnen in die tent zit, is het gevoel hetzelfde. Ja, ja. in Nederland gebeurt het ook steeds vaker, hè? Dit soort grote feesten, geloof ik. Ja, ja, ja vooral, het is eigenlijk een beetje gestart, vooral in Limburg en. Uh, en langs de, langs de Duitse grenzen, dus de Achterhoek, Twente, Drenthe... dat, dat waren natuurlijk best wel, uh, best wel wat Oktoberfesten. Uh, maar ja, nu uh, Amsterdam, uh, Rotterdam, Den Haag, Utrecht... iedereen, uh, iedereen heeft zijn eigen Oktoberfest En iedereen loopt er in lederhozen, Rosa moenen te zingen. Dus het is echt wel een beetje... Uh, ja, het is echt aan het opkomen. En als je ziet dat voor mensen er rondlopen, dat zijn echt... Maar je zegt, het, je zegt op een toonnieuws alsof je zegt van ja, een uh, prettige wedstrijd... maar. Dat is een beetje flauw kopieergedrag. Nee, joh. Oh. Dat is toch fantastisch? Oh, nee, nee. Oké, okay. want ik dacht, ze slopen nee, op met leden roze te zingen. Dat hoor ik, dan denk ik dat je het helemaal niks vond. Maar dat was niet waar. Nou, de, ja, nee. De, de, nee. Dat is, dat is die, die, die gezelligheid en die, uh, die sfeer die ze neer weten te zetten, dat is... Uh... Ja, een heleboel mensen in Nederland, die, die, die, of een heleboel evenementen... Die, die, die slagen echt erin om er echt een gezellig feest van te maken. Okay. Waarin toch ook, uh, nou ja, hè, als Nederlanders hebben we toch altijd een beetje, kijken we toch altijd een beetje... gek naar Duitse feesten met slagermuziek en met, uh, met heino-achtige types... Die we allemaal niet zo. Dat het toch een beetje ver van je bedshow is. Maar uiteindelijk, dat zweetje wat ze weten neer te zetten. Dat is toch iedereen die gaat erin mee. Okay. Vaak is het wel met die knipoog. Ja. Maar wel met een grote glimlach op je gezicht. Niels Homans over het Oktoberfest. Dat morgen in Duitsland losbarst. Dankjewel, Niels. Oké, okay, alsjeblieft. Goede dag. Rick Kemper, bierimporteur, bierkenner. Um, zie je jezelf als een echte kenner? Poeh. Uh, ik. Ja, dat geloof ik eigenlijk wel, ja. Wanneer ben je in Bieren gedoken? Dat is uh, eind jaren tachtig van de vorige eeuw geweest... toen ik in de Amsterdamse horeca mijn bijbaantje voor het studeren vond. En Dat ontaarde in een blijvend baantje. Wat studeerde je dan? Economie. Ja, dat was toen ook al heel erg hip om te doen. Maar uh, dat is het niet geworden. En ik vond uiteindelijk de sfeer in de horeca het café waar ik werkte... vond ik uh, veel te leuk om dat weer te gaan verruilen voor de collegebanken. En uh, ik ben er uiteindelijk elf jaar in blijven hangen. Steeds meer ook geïnteresseerd geraakt in bier. Uh, en, en, en, en hoeveel verscheidenheid er mogelijk is met die vier basisingrediënten Om daar zoveel smaken mee te krijgen. Uh, en ben op zeker moment uh, bij het bedrijf waar ik nu werk. Bierinko in Amsterdam beland. Omdat ik mezelf niet tot in lengte van jaren met dienbladen zag schouwen. En in dat hele proces en in de jaren die ik nu bij Bierinko werk. Heb ik nou echt. ...honderden bieren geproefd en, en, en gedronken. En uh, ik geloof dat ik inderdaad... Ja, ik, ik weet er wel wat van inmiddels. Ja. Bier is, is, is, is, is oud. Um, is, is Duitsland de bakermat van, van het bier? Nee, nee. Uh, als het gaat om het ontdekken van, van bier bedoel je? Ja? Nee, die oorsprong die, die vermoeden we toch wel ergens in Mesopotamie. Het huidige Irak. Sterker nog, dat, dat, dat, dat, dat is wel algemeen aangenomen nu. Uh, en, en hoe dat... Dat was eigenlijk de eerste plek denk ik, waar mensen uh, stopten met, met, met migreren. Die gingen daar uh, blijvend wonen, landbouwbedrijven... gingen daar granen verbouwen, gingen daar broden bakken. En uh, daar ging waarschijnlijk eens een keer wat mis... dat tijdens het voorbereidend proces voor het maken van brood... iemand daarmee stopte en dat beslagje dat bleef daar staan. Dat werd nat. Spontane gisten in de lucht kwamen erbij... En uh, ze kwamen er een tijdje weer bij en dachten, wat gaan we doen? Gaan we dit weggooien of niet? En toch maar proeven. Dat bleek hartstikke lekker te worden gezegd. Uh, maar het is, zijn het geworden, sorry. Nou, het is het zo sorry Nou, in principe is, is bier maken niet heel erg ingewikkeld. Als je, uh, en dat geldt voor alle alcoholische dranken. Je hebt misschien wel eens een keer zo'n film gezien van dronken olifanten... die in, uh, in India een Dorpen uh, aan ragen. Dat komt omdat ze in het bos vruchten gegeten hebben... die van de boom zijn gevallen. Die suikers daarin zijn door spontane gisten in de lucht... Uh, uh, aan het werk gegaan, uh, zich omgaan zetten in alcohol... en die olifanten zijn gewoon dronken geworden. Het, het, het omzetten van suikers in alcohol door middel van vergisting... ja, daar hoef je niets aan te doen. Partytime voor olifanten. Het vervelende is dat het nog wel eens doden bevallen. Dus het, dat is inderdaad dus, heel naar. Het, het is niet echt heel grappig, maar het ziet er wel raar uit in ieder geval. Ja, Maar, principe... maar dat ze het ook alleen maar om aan te geven... hoe eenvoudig dat, dat proces is en... Uh, Natuurlijk is biermaken veel ingewikkelder dan dat. Want om het proces te controleren en dat goed te ja. laten verlopen, das, dat is een kunst. Dat Ik is kan bijna zijn. de tijd nog wel wat experimenten herinneren, vier en daar, maar dat mislukte te gruwelijk. Heb je zelf bier gebruikt? Ja, ja, dat mislukte. Echt, waar? Ja, dat mislukte echt verschrikkelijk. Dat, uh, dat ging helemaal niet goed. Wat was het resultaat? Waarom mislukte het? Ik weet, het was niet te zuipen, het was gewoon, echt niet, het was gewoon niet naar binnen te werken. Maar deed je dat met, met, zelf, met een brouwkitje of ja, ging je gewoon van, zelf een beetje aan het lukken? Nee, zelf klooien. We hadden, gewoon, we hadden gewoon opgezocht hoe het moest. En met een paar mannen. We gingen het gewoon proberen. Maar het was echt helemaal niks. Nou, waarschijnlijk komt dat dan toch omdat je wat hygiënische foutjes gemaakt hebt. Laten we wel zijn. Het is een, een, proces. Het, het, het is een, een proces met natuurproducten. En hygiëne is van levensbelang. Uh, sowieso in de, in de voedingsmiddelenindustrie. Als je daar maar één foutje in maakt, dan, uh, ja, dan kun je het schondig verzieken. Proost. Gezondheid. Ja. Even een slok van jouw uh, jou lekkere bier nemen. Maar even, even terug naar die historie, uh, want dat vind ik wel aardig, Rick. Je uh, zegt de Mesopotamie, uh, vermoedelijk de eerste plek waar mensen uh, uh, nestelden, waar ze echt langdurig bleven. Foutje in uh, productie van brood, uh, en daar ontstond bier. Is, is, is het, maar het is daarmee niet meer gebleven, die hele ontwikkeling van bier. Nee, toen, toen dat... Toen dat uh, toen ze ontdekten wat, wat daar gebeurd was, zijn ze dat denk ik gaan proberen te herhalen. En langzaam gaan proberen voor zover het mogelijk was te doorgronden wat er nou precies gebeurde. Zijn dat gaan perfectioneren. En we weten in ieder geval, er zijn kleitabletten gevonden in... Nou moet je met een goede huilen of het Egypte of Mesopotamie is, maar van 2500 voor Christus. Waarin uh, uh, duidelijk het bier maken, het bier brouwen, als proces beschreven wordt tot en met recepten aan toe. Dus we weten in ieder geval zeker dat we al 4500 jaar... gericht, gestructureerd bezig zijn met het maken van bier. In de tijd dat, er, dat die landen nog niet... Uh, uh, dat er alcohol gedronken wordt. Maar goed, ze, ze wisten waarschijnlijk helemaal niet wat, wat alcohol was. Dus ze wisten überhaupt niet dat dat... Ze wisten wel dat je er dronken van kon worden, neem ik aan. Nou, nou ik denk niet eens dat ze dat nou zozeer maakten en dronken om er dronken van te worden. Want uh, alcoholhoudende dranken in, in, in heel veel culturen tot op de dag van vandaag speelden vooral een rol in, in religieuze um, uh, festivals, in religieuze rite en rituelen. En wat. Ja, maar wacht even. De, de, de, omdat het dan omdat je, een feestdrank was, een speciale drank was? Nou ja, wat we nu dronken noemen, heette toen een soort staat van verlichtheid. Het shamanisme uh, tot op zekere hoogte berust natuurlijk ook op het gebruik van uh, middelen... die geestverruimende werkingen hebben. Contact met het hogere, of wat je althans op dat moment het hogere vermoedt. Uh, ik denk dat dat de belangrijkste reden was om daarmee door te gaan op dat moment. Wat grappig. Dus, dus het, het was, ze, ze, ze merkten dat het een effect op hun had... Uh, maar maar die, die, die hele onze vroege voorouders die, die herkenden dat niet als dronkenschap. Ze wisten überhaupt niet wat het was. Maar ze dachten dat ze dan dichter bij de, de goddelijke wereld kwamen. Ze herkenden dat niet als dronkenschap. Omdat het voor hen geen dronkenschap was. Ze dronken ook niet om dronken te worden. Ze, ze dronken en het was maar voorbehouden aan een selecte groep in de maatschappij... om in een staat te geraken waarin zij met een andere dimensie in aanraking konden komen. Al, ik, ik, dat is wat ik ervan... Van, van weten en begrepen heb dat dat uh, uh, op die manier zo werkte. Later is dat veel breder geraakt. En toen het hele proces uh, bekender werd... en mensen zelf wijn konden maken, zelf bier konden maken... ze wisten nog steeds niet wat ze nou precies aan het doen waren. Laten we dat vooropstellen. Maar toen was het contact met het hoger opeens voor iedereen bereikbaar. Via <lacht> deze staat van verlichting bereiken. Wat heb je nog meer meegekregen? Ik zie er als een kaas liggen. Kun, kun je nou een soort... Je zei, dit, dit is een, een mooi bier om mee te beginnen... Ja, dat was enerzijds vanwege het thema, anderzijds omdat het een redelijk uh, uh, toegankelijk smaakpalet heeft. Ik heb, ik heb wat uitdagende bieren ook meegenomen en vooral inderdaad om te laten zien hoe leuk het kan zijn om bier aan tafel te gebruiken. Dat is uh, uh, voor ons toch wel een belangrijk thema denk ik vanavond om te laten zien, je begon er zelf al over bier wordt over het algemeen als iets plats, als iets ordinairs gezien. Nou, niets is minder waarde en het is kolder en kwatsch. Bier is een... Ongelooflijk goede vriend om eens een keer aan de dis te noden. Uh, Ik kan vanavond helaas geen vijf diner voor je bereiden, maar kan wel wat kaas en chocola klein voor je meenemen. Sorry. Sorry. Ja, ik nee, nee, nee, dus hebt... mis ook de ponnen en patten hier. De potten, potten en patten, ja. ja, ja. Maar um... Zullen we eens uh, een van die bieren proeven met zo'n stukje kaas erbij? En dan vooral ja? eens zien hoe de kaas op zich is, hoe, de bi hoe het bier op zich is. En dan kijken wat er gebeurt als we bier en kaas samen nemen. Vertel dan eerst even wat voor kaas je hier meegenomen. Ik heb er twee meegenomen. Ik heb een uh, Friese oude nagelkaas meegenomen en een Laguille Vieux. Uh, die Friese nagelkaas die ga ik je aanbieden zometeen bij een Amerikaans bier. Maar nagelkaas betekent kuitnagel. Juist. Daar ga je me niet heel blij mee maken, denk ik. En die andere kaas, <laughs> de Laguille Vieux, dat is een uh, een iets gereipte Harde geit. Misschien moet je hem gewoon eerst eens even zo proeven. Oh ja, ja dus dat, dat herken ik als geitenkaas. Dat is nu alleen maar even de kaas op zich. En heerlijk. Ga ja. je daar een bier van Nederlandse bodem bij schenken? Uit Kamperland van de brouwerij Emelisse, een Black IPA. Nederland maakt weer bier. Nederland heeft altijd bier gemaakt, maar Nederland is godzijdank weer bezig om. ...andere bieren te maken dan pils alleen. Doe maar een klein beetje, want dat is, ik sta echt in mijn kop straks. Dit is een heel donker bier. Ja, daarom heet het ook Black IPA. Uh, en donker is het na het zwart. Goeiedag, bij, bijna geen schuim. Is nou, het Nou, een... dat heeft het wel hoor, maar ik schenk hem misschien iets te voorzichtig in. Als je weer het glas een beetje laat golven, dan komt er een mooie stabiele... Oh ja, het is geen witse uh, geen eeuw. Nee, er zit voldoende koos hier al van zichzelf in... om een uh, mooie, stabiele, nou, crèmekleurige schuimkraag in dit geval te vormen. En ik zeg nu kriek. Nou, als je het proeft, dan zeg je wel wat anders. Ja? Eerst een stukje kaas erbij voor, voor de smaak. Of moet... oh, ik heb hem al gehad natuurlijk, ja, dat is waar. Mm, sorry. Nee. <lacht> U vraagt, het Je bent heel vriendelijk. Ik ben gewoon heel gulzig. <lacht> uh, ik snap wel waarom je zegt kriek... omdat er zit een heel duidelijke fruittoon aan... Maar die komt in dit geval niet van kersen. Komt ook niet van het zuurige, fruitige karakter van de lambiek. Dit is ook weer heel typisch een, een gistsmaak die je, die je proeft... in combinatie met heel aromatische, bijna citrusachtige hopsoorten... die Zo, je in dit, dit bier gebruikt zijn. is een biertje zijn. voor gevorderden, dit. Hij is heel lekker als je, als, je hem, als je hem drinkt. En dan komt er een hele bittere smaak overheen. Ja, dat is... Een IPA, dat is het type waarmee dit bier begonnen is. Dat is een afkorting voor het India Pale Ale. Dat is een biertype, dat stamt uit de tijd dat Engeland als natie nog wat voorstelde. Die zijn soldaten over de hele wereld had. Die wilden graag hun eigen bier drinken. Nou, de ellende was dat het bier in die tijd... Sorry, Britse ambassade als u meeluistert. <laughs> dat bier was al bedorven voordat het de Rots van Gibraltar voorbij kwam. Dus moesten die jongens wat op vinden. Uh, want brouwen in India zelf ging vanwege de hoge temperatuur gewoon niet lukken. Gisteren houden het bij die temperatuur niet vol, dus ze konden het niet doen. Bier moest dus uit Engeland komen en die brouwers in Engeland vonden uiteindelijk uit... dat zowel hop als alcohol niet alleen smaakmakend, maar ook conserverend zijn. Hoe meer hop en hoe meer alcohol in bier, hoe langer je het goed kunt houden. Maar in Pils zit altijd hop, toch? Ja. Een beetje. Maar en... het gebruik van hop is redelijk recent dan? Dan heb je het over? Nou, is dat je het... nog wat? Nee, nee, nee, nee, dat is veel langer terug. Dat is, uh, de, de Hop is, is, als ik het goed heb, in, in de twaalfde eeuw... door uh, Hildegard van Bingen een, een zeer verlichte vrouw ontdekt. Uh, en, althans, de werking van hop in bier. En, maar is pas uh, twee, drie eeuwen later door heel Europa in, in zwang gekomen... als het kruid om te gebruiken om bier bewaarbaar te maken. Daarvoor gebruikten ze gruitmengsels, uh, uh, heide... Alle, allerlei andere kruiderijen om, om, dat, om dat bier maar langer bewaarbaar te maken. Maar wat had die vrouw met bier te maken? Nou, dat, dat is een hele goeie. Ze was, ze was uh, uh, abdis. En uh, op, zoals dat in, in heel veel kloosters het geval was... en misschien nog wel is, voorzien ze een eigen levensonderhoud. Dus een eigen veestapel, een eigen landbouwgrond. Maar ze maakt ook een eigen bier. He, ook in Europa geldt dat je boven een bepaalde breedte gaat... willen geen druiven groeien. Dus wij maken is al een, een opgave. Dus maak je bier. En uh, uh, Hildegard hield daar wel van en zal betrokken zijn geweest... bij het experimenteren met het verbeteren van het maken van bier. Ja. Uh, en kwam met, met, met, met, een, met een goede methode aan om hop te gaan gebruiken in het brouwproces. Ja. Maar dat was een beetje een zijstap, want je, je, je kwam erop... aan de hand van de bier wat wij nu in onze handen hebben. De Britten hebben uh, uh, hop gebruikt voor het bier wat naar... Uh... Extra hop. Ging... Ze gebruikten al hop. Maar ze kwamen er dus achter dat die bewaarbaarheid werd vergroot... als je meer hop ging gebruiken. En ook meer alcohol. Overigens, dat had je ook nodig om de smaken weer met elkaar... een beetje in balans te brengen. Dat bier, een India Pale Ale dat overleefde die hele zeiltocht... vanuit Engeland tot aan India. En die jongens vonden dat heerlijk. Tegenwoordig hebben we die kunstgrepen van heel veel alcohol en heel veel hop... niet meer nodig om het bier bewaarbaar te maken. Totdat het bij de consument is... Maar er zijn nog steeds Want, heel veel mensen. Nu zitten er gewoon conserveringsmiddelen in? Nou, dat is wat erg kort door de bocht. Maar Ten eerste is onze, is onze hygiëne verbeterd. Uh, conserveringsmiddelen, ik geloof trouwens echt niet dat je dat kan zeggen. Zelfs de hele grote. Ik heb geen idee hoor, ik weet het echt niet. Nee, dat, dat, dat durf ik mijn hand over in het vuur te steken: dat er geen enkele brouwerij is die dat doet. Maar ze kunnen tegenwoordig wel hun bier pasteuriseren. Met andere woorden, bacteriën die erin zitten, kunnen ze nu uh, vermoorden. En dat bier blijft langer uh, bewaarbaar. Okay. Niet elke brouwerij wil dat, want bij het pasteurisatieproces elimineren je nog een heleboel andere smaken. bier wat we nu bijvoorbeeld drinken, die uh, uh, Black IPA van Emelisse, uh, die is niet gepasteuriseerd. Dus die is inderdaad in verhouding minder lang houdbaar dan een bier in een grote fabriek gebrouwen. Rick, ik pas. Ik vind hem niet lekker. Het spijt me echt. Nou, ik vind die... ze bitter. Maar heb je de combinatie met de kaas nog een ja, kans die, gegeven? Ja, die kaas, die kaas dat was wel een, een goeie van je. Uh, want dat maakt het wel weer heel anders. Maar ik, ik vind het wel... Uh... Ik, ik kan mij uit mijn studententijd... Ik heb een jaar in, uh, in Tilburg gewoond. En dat was in de tijd dat Belgische biertjes nog niet zo uh, gebruikelijk waren. Maar uh, we, we, we hebben hier een klein bakje. Wacht even, we kunnen we even wat, wat bier in, uh, in een bakje gooien. Zo. En daar, had, daar, daar werden ook biertjes verkocht die uh, Moorsche biet heten. Dat zijn inderdaad uh, lambiek bieren, krieks en, uh, en ja. geuzes. En ik... Voor mij, voor mij. Die zullen je dan waarschijnlijk ook niet aangestaan hebben. Nee. Want die, die hebben een, een hele nadrukkelijke rinsigheid en zuurigheid. Ja, ja precies. Nee, precies. Dus ik, ik, ik associeer het in ieder geval hiermee. We gaan, uh, stel ik voor, uh, als jij even na gaat denken over wat het vervolg is van, uh, van onze uh, biergang, dan gaan we even muziek draaien. Als je het Dat goed, goed idee Zeker. Want je hebt dat muziek meegenomen van De Dijk. Jij bent een Amsterdammer. Is dat de reden waarom je De Dijk meegenomen hebt? Nee, het is, het, het is, het is vooral uh, uh, omdat ik het een heel erg mooi lied vind. En omdat er uh, op een hele geestige manier het thema van vanavond eventjes te wordt voor daar gestipt. Mijn gast van Rick Kempen, bierimporteur en bierkenner. We luisteren naar uh, De Dijk met het liedje Niemand in de stad. Een nacht als deze. Het was rustig op de brug. Maar ik snap nu wel waarom ik. Niemand in de stad. Want niemand van mijn vrienden benamen. Mijn gast, na alleen van de bierfesten die uh, morgen losbarsten in uh, München... is mijn uh, gast Rick Kempen, uh, bierkenner. Uh, uh, uh, ik zei net tegen jou, Rick... Uh, ik drink niet zo veel heel veel bier meer, omdat uh, ik veel sport en voor mijn gevoel bijt dat. Ik bedoel, ik, ik denk als ik bier ga drinken, ja, dan word ik weer dik en dan. Uh, of weer dik, ik ben nooit echt heel dik geweest, maar dan, dan word ik dik en daar heb ik helemaal geen zin in. Nee, maar dat dus dus als onzin. Geen, ja, daar hoef je je dus echt geen zorgen over, uh, over te maken. Uh, dat, heel veel mensen weten dat inderdaad niet, maar bier heeft uh, uh, evenveel calorieën, een gemiddeld glas bier heeft evenveel calorieën als een jus d'orange. Minder calorieën dan wijn. Minder calorieën dan, dan melk. Minder calorieën dan uh, frisdranken. Dus bier op zich is helemaal geen dikmaker. Mits je er niet heel veel van gaat drinken. Nou, zelfs dat valt nog wel mee. Uh, uh, het is pas uh, onderzocht in het, uh, in het Nederlands bieronderzoek. Het is meer de leefstijl van de gemiddelde bierdrinker. Die houdt dus wel van een goed blokje kaas of een plakje worst. Of uh, uh, nog meer lekkernijen bij zijn bier. En ja, jij bent een sportman, dat zie ik zo aan je. Dat zijn de meeste drinken is nou wat minder, zal ik maar zeggen. Ja, maar dan ligt het dus meer daaraan dan het feit dat ze bier drinken. Ja, het een, het een kan een gevolg zijn van het andere, maar... De combinatie is dodelijk, maar bier op zich ja. is uh, absoluut geen dikmaker op zich. Uh, um, de combinatie van de leefstijl en, en de dingetjes eromheen... ja, dat, dat, dat, dat, heeft, dat heeft een gevarenzone. Is bier heel erg veranderd uh, van smaak in de loop der uh, eeuwen? Ja, daar kun je wel gif op innemen. Want uh, laten we heel, heel wel zijn totdat in de 19e eeuw het hele principe van uh, de vergisting ontdekt werd... had men eigenlijk geen idee waar men mee bezig was. En men deed dus maar wat. Er ging dus ook heel veel mis. We hadden het er vanavond over. Uh, een pilsbrouwer deze dagen kan zich geen foutje veroorloven... want hij kan de boel weggooien. Dat hadden ze destijds aan de lopende band moeten doen. Dat deden ze natuurlijk niet. Die brouwers die verkochten dat gewoon. En je kunt er vergif op innemen dat... Nou, begin 18e eeuw het meeste bier, donker van kleur, troebel zuurig en ja, niet bepaald een groot feest was om te drinken. Heb je nog, nog één ding tot, tot slot waarvan je zegt van... ...nou, dit moet je nog even drinken? Ja, ik heb er wel meer die je eigenlijk nog moet drinken... ...maar laten we eerst eventjes om jouw papillen weer wat lucht te geven... <laughs> ...een ander Nederlands biertje drinken. Het is weliswaar een Duits biertype, maar dan net een Engels biertype... ...maar we gaan nu een Kulchener van de Amsterdamse brouwerij de Praalproeven. Het is een helder de bier Ja. Weer... Die, zal, die zal meer in de richting komen van wat je me net vertelde... dat jij zelf het meest drinkt. Dat zijn toch Bilsners. Ja, Lichtere liefde. bieren. Lekker. Dit vind ik inderdaad heerlijk. Maar dit, heeft een, dit, dit, dit is een, een, een bier wat iets minder hoppigheid kent... dan wat we daarnet hadden. Wat minder hoppig, uh, bitter... Dat stootte je net euh, behoorlijk tegen, de, tegen het hoofd, zag je? Ja, ja, ja, sorry, ik ben het jong. Nee, nee, nee, nee, dat is juist het leuke bij al die verschillende smaken. Dat, wat de een aanspreekt, hoeft de ander niet aan te spreken, in tegendeel. Even één ding heel kort nog, Rick, want we, we denderen richting het einde. Dat is wat iets zo gezellig is. Uh, althans, van dit uur. Uh, uh, kun je je hoofdpijn krijgen van... Ach, trouwens, dan gaan we het in twee uur lekker over hebben. Komt allemaal goed. Gaat, want jij blijft zitten. Dus we gaan het er gewoon lekker in twee uur over hebben. Wij blijven hier nog even zitten... Uh, we gaan zo eerst luisteren naar uh, het hoorspel van de NTR. Uh, Millennium, van, na een van de boeken van uh, Stiek Larsson. En jij blijft uh, zitten, twee uur. Kunt u bellen, 0800-1121, bierverhalen of biervragen. U kunt ze allemaal kwijt aan uh, Rick Kempen, uh, de kennen die we hier te gast hebben. En, uh, en wij gaan zo meteen nog een biertje en een kaarsje proeven. Ja, want ik ben ook wel toch wel benieuwd naar die Friese uh, nagelkaas van je. Ja in combinatie met een biertje dan, hè? Ja, precies, want de combinatie zal je zeker bekoren. Uh, die kruidnagel is misschien geen grote vriend van je... maar ik durf mijn hand erop te zetten dat deze Amerikaan de Ik heb de hele wereld onder de knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV Millennium, deel 1. Mannen die vrouwen haten. Naar Stiek Larsson. Een hoorspel van de NTR. Aflevering 5... Harriet Wanger, 54 zou ze nu zijn geweest. Een vrouw met opvliegers. Als ze niet destijds in de nazomer van 1966 was vermoord. 16 jaar jong. We hebben haar lichaam nooit gevonden. evenals haar moordenaar. Het vreet aan me Tot de dag van vandaag. Het is goed dat Henrik Wanger iemand inhuurt... om nog eens naar de zaak te kijken. Maar Michael Kalle een opspraak geraakt journalist. Ik hoop dat Henrik weet wat voor vlees hij in de kaap heeft. Goedemorgen, Walt. De Tempelridders. Financieel verslaggevers moeten hun huiswerk overdoen. Nou, Kalle, eens zien hoe goed jij hebt opgelet in de les. Incompetente loopjongens die overtuigd zijn van hun eigen kunnen... en niet het vermogen bezitten om kritisch te denken. Hmm. Personen die bewust hun journalistieke opdracht verzaken... kritisch te zijn en het publiek te voorzien van correcte informatie. Hmm. Hier wordt ook het Zweden van de toekomst gecreëerd... en hier wordt het laatste vertrouwen in journalisten als beroepsschop ondermijnd. Een journalist dient te alle tijden kritisch te zijn... zich een beeld te vormen van wat redelijk is en wat niet. Je zou denken dat deze regel voor alle journalisten geldt... dus ook voor financieel verslaggevers. Dat zou je denken. Ik, ik ben, ben zelf financieel, financieel verslaggever, maar ik schaam me er soms voor dat te moeten zeggen. Ja, Kallen, wat kan ik zeggen? Jij bent een beetje een opschepper... Huh? Hmm. Boek van Bloemquist, oorlogsverklaring aan de financiële journalistiek. Vier sterren. Uitstekend stilist, maar inhoudelijk ook wat drammerig. Jo, Bloemquist werkt momenteel aan zijn nieuwe boek. Isabel? Dragan. Ben jij met Bloemquist bezig? Hmm. Dat was toch de opdracht? Ja. Nou, dan ben ik in opdracht van Milton Security met Bloemquist bezig. Ja, um, ik zou willen dat je je vooral concentreert op die Wennerström-affaire. Hoe het verhaal is ontstaan, waar het is misgegaan, hoe het tot de veroordeling kon leiden. Uh, uh, waarom? Verzoek van de klant, Dirk Vrode. Hm. Oké? Okay? Daar. Hier, dikzak. En misschien tot straks. You've got mail. Ah, oh, bewaardigd. Welke hacker Hengst moet me nu weer hebben? Even door de PGP trekken. Nou, wie ben je? Heb jij tijd? Ah, was getekend was. Natuurlijk heb ik tijd voor je, Lisbeth. Waar moet ik nou heen? Ben je niet online? Nee. Waar ben je dan, Sabajank? Ah, daar ben je. Ah, of niet jij, maar je gsm-signaal natuurlijk. Je loopt op strandwegen zo te zien... Maar niemand die jou ziet wedden. Je hebt je vastgekleed als een schaduw. Helemaal zwart met kisten van die afgeknipte handschoenen. Kleine anarchist. Oh, oh, oh, je slaat af. Zie je de brug naar Dürgorden? Daar ga je in. Verindelgen op de beveiligingscamera. Thank you, big brother. Daar ben je. Zie je wel? Keurig in het zwart. As usual. Kut. Code. Even zoomen. Ah, de deur zit zeker op slot. Kwestie van geduld. Vroeg of laat laat iemand altijd een steekje vallen. Misschien biedt die oudere vrouw met haar wandelstok wel uitkomst. Ze glimlacht in, in ieder geval vriendelijk naar je. Nu doet ze de code in. Zie je wel, totaal onvoorzichtig. Je kan ze over de schouder meekijken? <laughs> nice move, Lizzie. Nog even wachten. 21, 22, 23. Nou, doe maar dan. 1, 2, 6, 0. Bingo. Hup, hoe komt de app af? Dat moet je in de kelder pas. Opnieuw een code deur. Nog een keer. 1, 2, 6, 0. Slordig, Hans-Erik. Ja, slordig. Nou, nou het is ineens wel heel erg donker. Zo kan hem toch niet fatsoenlijk gluren... Maak je nou foto's, zien. Maar waarvan? Ik zie alleen maar de stoppenkast en wat verbindingsdozen. Wat ben je van plan? Hé, ben je nou alweer weg? Parkeerterrein? Nou, nee, trappenhuis? Ja, daar ben je. Zo, jij durft. Uitgebreid pauseren in de centrale hal... Ben je de hele tijd zo voorzichtig dat ik het nu wel alsof je staat te poseren voor de camera. Waar kijk je nou naar? Even zoomen. Ja. Ah, het informatiebord. Wennerström. Ken ik niet. Scoogelen. Wennerström. Dat zijn veel iets. Even zo. Uh, zo, zo, zo. Dat is een hoge pief. Wat moet jij daarmee, zien. Sinds wanneer ben jij geïnteresseerd in financiële markten? Nou ja, moet jij weten. Je hebt een mail gelezen, dat ah, is goed. Het zal niet lang meer duren voor je hier bent. Daar ben je. Hé, hey, Pleek. Wat? Gadverdamme, Pleek, je stikt. Is dat nou omdat je die 152 kilo nooit wast? Zet even een raam open, man. Ik zit in de WHO. Ik ben sociaal incompetent. Ben jij nooit bang dat de buren gaan klagen? En dat de sociale dienst op inspectie komt? Dan kon jij wel eens ergens geplaatst worden, hè? Met ander sociaal gehandicapten zonder computer. Heb je iets? Dat is een pijnlijke gedachte, hè? Of niet? Ja, ik heb hier vijfduizend. Dat is alles wat ik kon missen. En dat is mijn eigen geld... En dan kan je, je natuurlijk niet aftrekken. <lacht> als kostenpleek. Jezus, als kosten. Wat ben je toch een schulderige puber. Nou, kap of ik ga. Wat zul je hebben? Hm? Ja, die huls waar jij twee maanden geleden over had. Is dat nou gelukt? Momentje. Gewoon een schoonmaakte plek. Ik heb hem al hier. En hoe werkt dat? Moet ik jou iets uitleggen, Wasp? Ja, dat scheelt me wel weer een paar uur. Je mag dan wel uh, stinken, sociaal, incompetent zijn en een ongelofelijke goorlap. Maar je maakt dingen die geniaal zijn. En die zelfs ik niet meteen begrijp. Dus uh, als je mij even een kickstart kan geven, graag. Oké, okay, dan. Here we go. Wil je nog wat drinken, Michael? Nee, ja... Straks. Maar wacht even, meneer Wanger. U denkt dat Harriet vermoord is? Ik weet dat Harriet vermoord is. Nu. Nee. Uh, kan ik mijn verhaal doen? Of wil je nog voor het eten terug zijn in Stockholm? In dat geval bel ik een taxi. Gaat uw gang. Met uw verhaal bedoel ik. Het was op uh, zaterdag, 22 september 1966. Het zou de vreselijkste dag van mijn leven worden. Harriet was 16 jaar. Ze was overdag met een paar klasgenootjes in de stad geweest... om naar een parade te kijken zonder feestelijke optocht... met clowns en praalwagens ter gelegenheid van de dag van het kind destijds. Wie kent dat nog? Afijn, goed. Euh... Harriet kwam die middag op tijd thuis. Dat hadden we zo afgesproken aangezien ze later die dag aanwezig zou zijn bij het familiediner. Het familiediner was zo'n jaarlijks terugkerende kwelling... waarbij de mede-eigenaren van het Wanger-concern elkaar ontmoeten... om de zaken van een familie te bespreken. Ik zal je de details besparen, maar die ontmoetingen... lieten zich nog het best omschrijven als weerzinwekken. Ik heb meer dan eens met de gedachte gespeeld... de meeste irritante telgen te betalen om weg te blijven. U bent geen familiemens. Het predicaat mens doet sommige leden van mijn familie te veel eer aan. Wat heeft dat met de moord op Harriet te maken? Ik wil je iets laten zien. Kom mee. Wat is dit? Dit is mijn verzameling De Hoogbloemen. 52 stuks in totaal. De eerste bloem kreeg ik van Harriet zelf. Ze was toen acht jaar. Ze had een grasklokje voor me geplukt, gedroogd, ingelijst. Zie je daar links, bovenaan? Grasklokje. 1958. 1959, boterbloem. 1960, magiet. Het werd een traditie. De dag dat ze 17 had moeten worden... besefte ik met de machteloosheid rauw eigen... dat het voor altijd bij negen bloemen zou blijven. Ik heb nooit een specifieke voorkeur voor bloemen gehad. Nog ben ik het type mens dat spullen verzamelt. Sinds de dood van Henriette ontvang ik ieder jaar... op de dag van mijn verjaardag... een cadeau. 1967. Viooltje. Hoe hebt u die gekregen... Ingepakt In cadeaupapier en in gewatteerde envelop gestuurd met de post. Poststempel van Stockholm. Geen afzender. Geen mededeling. Ja. 1968. Bijenkorfje. 1969. Linnaeus klokje. 2001. Parnassia. Ja. Sinds 1967 ontvang ik elk jaar elk vervloekt jaar... op mijn vervloekte verjaardag. Zo'n droogbloem. Het was geen geheim dat Henriette en ik een speciale band hadden... en dat ik haar als mijn eigen dochter beschouw. Wie dit ook doet... hij wil me kapot hebben. En ik wil dat de moord opgelost wordt voor die klootzak. Zijn doel nog bereikt ook. Wat kan ik doen? Ik wil... Dat je een jaar lang hier in Heddeby komt wonen en werken. Ik wil dat je het hele onderzoek over de verdwijning van Harriet doorneemt, pagina na pagina. Ik wil dat je alles met nieuwe ogen bekijkt. Ik wil dat je datgene doet wat de politie, andere onderzoekers en ik over het hoofd hebben gezien. Een heel jaar. U vraagt mij mijn eigen leven en carrière op te geven. We weten allebei dat je carrière momenteel redelijk non-existent is. Ik wil een jaar van je leven kopen. Een baan. Ik betaal je 200.000 kronen per maand. Dus 2,4 miljoen kronen. Als je het accepteert en het hele jaar blijft. Daar koop ik een vrijstaand huis voor. Met een tuin. Ik heb geen illusies. Ik weet dat de kans dat je zult slagen is. Maar als je tegen alle verwachtingen in het raadsel zal weten op te lossen... bied ik je een bonus. Een dubbele vergoeding. Dus 4,8 miljoen kronen. Nou ja, laten we zeggen 5 miljoen. Ik ben de moeilijkste niet. Dit is belachelijk. Hoezo? Hoezo? Voor dat bedrag kun je een aardige Ferrari op de oprit van je nieuwe huis zetten. Dus ik onderteken een contract. U stort mij een jaar salaris van de bankdirecteur... terwijl u denkt dat ik zal falen. U beloont mij rijkelijk voor een jaar draaien. Zeker niet. Integendeel. Je zult harder werken dan je ooit in je leven hebt gedaan. Hoe weet u dat zo zeker? Omdat ik je iets bied wat je niet kunt kopen voor geld. Maar wat je meer dan wat ook ter wereld zou willen hebben. En dat is? De kop van... Hans-Erik Wennerström. Als je deze opdracht met succes volbrengt... lever ik je het bewijs dat Wennerstreum. Inderdaad een oplichter is. U hoorde onder andere Rivka Lodijzen, Fabian Jansen, Victor Reinier en Erik van der Donk. Bewerking, De Christine Geense. Regie, Marlies Cordia en Wiebeke von Saer.